Eerdaags met elkaar over dat bedrag, apart, zou ik graag mee willen nemen, ook in het kader van, van als je naar de begroting kijkt, onze begroting uh, geeft aan dat uh, de kosten voor brandweer en regionale brandweer, pagina 140, dat die gaat stijgen naar 1,6 uh, miljoen, 500, uh, ja, zoiets, 1,6 miljoen. Uh, wilt u in dat licht, nou wil ik graag, zouden wij graag alles willen overzien, ook wat, zijn de, wat, wat is de impact van de nieuwe garage? Hoe zijn de overeenkomsten met de VRK daarover geregeld over het huur daarvan? Want, want ik ben zo bang dat dat straks ook weer tot discussie leidt... naast de overheidkosten weer over andere kosten die, die wij maken. Want wij maken ook kosten als gemeente daarvoor. Daarnaast uh, moeten we zich afvragen... want er staat eigenlijk in het programma genoemd... Ja, dat we wel doorgaan met die, uh, met die regionale samenwerking zo van wat nou elke keer de impact is... waardoor het nou steeds fout gaat met, met die regionale samenwerking. En dat zit eigenlijk elke keer in het verhaal... dat we gaan de regionale samenwerkingen aan... vervolgens wordt het ergens anders ondergebracht... en vervolgens blijkt dat dan altijd er meer kosten gemaakt moeten worden... omdat er op verschillende locaties over het gaat ontstaan. He, we hebben de VR, ik heb gisteren ook al iets al gezegd, de VRK... we hebben de Belastingdienst in feite verlicht dat werk hier in het huis... En in feite gaat het dus eigenlijk nu om bij elkaar zo'n 16, 17 FTE's... plus de hele zorg van de brandweer. Dat, dus dat, dat zou een efficiëntievoordeel moeten opleveren in onze organisatie. Dus we, we kunnen natuurlijk wel wijzen. Gewoon ja, maar de VK, dat doen wij allemaal van die. dat is allemaal te duur daar. Maar je moet je afvragen, doen wij het zelf dan wel goed? En in het kader van de bezuiniging moet dan overwogen worden van wat de effecten van de overheadkosten van het ergens anders onderbrengen zijn op onze organisatie. En dat we dat ook als efficiëntiewinst inboeken. En in feite ook zeggen: van ja, oké, okay, we gaan dat daar onderbrengen. En vervolgens moeten wij hier dus iets afbouwen om dat te realiseren. En dat, dat gebeurt dus niet. En dat is ook een van de problemen waardoor we elke keer dan ook geld tekort komen. Dus dat zou ook de werkgroep goed mee moeten nemen. En wij zouden graag bij de discussie over de VK dat goed inzichtelijk willen hebben. ...van die kosten allemaal. Dank u wel meneer De Rode. Mevrouw Rob... nee, toch... toch... Kürtse. Dank u wel meneer De Rode. Dat u meneer Bluis goed noemt. Dat was wat u betreft... het ...programma... ...5, 6 en 7 in de eerste termijn. Ja, goed. Eens even kijken. Um, portefeuillehouder Sandbergen heeft volgens mij nog een toezegging staan. Of is dat programma 8? Dat is programma 8, excuses. Um, dan zijn um, Gasthuisplein, dat is portefeuillehouder Tatus. Meneer Tatus. Dank u voorzitter. Uh, inderdaad uh, is er toezegging gedaan om uh, met uh, plannen te komen voor het Gasthuisplein en om formatie redenen. Uh, is dat steeds vooruitgeschoven en eigenlijk is dat probleem nog steeds aan de orde. En een ander probleem is, en dat is ook genoemd... dat uh, als er eventueel besloten zou worden tot uh, wijzigingen... dat dat een enorme kapitaalvernietiging is. Want de inrichting en de verlichting enzovoort enzovoort van het Gasthuisplein... dat heeft een afschrijving van 30 jaar. Je kunt zich dus wel voorstellen dat dat... Uh, uh, nou oh ja, kapitaalvernietiging is. Maar dat is niet het argument waarom u nog geen antwoord ontvangen heeft. Dat is gewoon een formatieprobleem geweest. En uh, er zijn veel uh, pro projecten op dit moment tegelijkertijd in het dorp uh, aan de gang. En uh, dat is gewoon de hele simpele reden. Bij interruptie, voorzitter. Meneer Simons. Uh, ik denk dat als we kijken naar kapitaalvernietiging... Uh, dat had men zich eerder moeten realiseren natuurlijk. Maar goed, het, het speelt nu, het is er. En uh, bij de, ik dacht dat het uh, amendement wat er toen was, wat aangenomen is... daar is ook gesproken over de suggestie om het elders in het dorp... waar het veel beter passend zou kunnen zijn, te hergebruiken. Uh, in ieder geval de feiten zijn, voorzitter. En uh, dat is vervelend genoeg dat er nog geen... Uh, ...concreet en goed onderbouwd... ...plan is voor het Gasthuisplein. En daarvoor excuses. Dank u wel, meneer Tatus. Um, ik kijk even... ...andere portefeuillehouders langs. Volgens mij... ...zijn alle andere reacties voor... ...mijn portefeuille op 1A... En dat, is, ...dat ik maar even herhaal... Richting, ...richting meneer De Vries over de motie 1A... ...dat uh, wethouder Tonen... ...gisteren heeft gezegd dat... Uh, ...begin volgend jaar... Er in dit kader van de wet werk en bijstand een voorstel naar uw raad komt met een aantal ideeën. En hij dit in die ideeën zal kijken of hij dat erin kan passen. En ik sluit mij daarbij aan omdat eh, als portefeuillehouder handhaving integraal zit ik aan de achterkant van het beleid. En alleen maar voor de implantatie en de uitvoering. Dus ik wacht eerst af op hoe dat allemaal gestalte gaat krijgen. Uh, meneer Paap, ik heb... U, u, u gaf aan in uh, de eerste reactie dat u iets niet had gehoord... terwijl ik had gemeend dat ik het wel heb gezegd. Het is duidelijk dat sommige dingen gewoon niet kunnen. Punt. Ik hecht er ook aan dat het constateren van iets ingewikkeld is in dit land. En dat noem ik de realistische kijk. En dat betekent dat je afhankelijk bent van capaciteit ter plekke. Dus je kunt wel hard roepen, het is zero tolerance... Maar als ik dat niet altijd kan effectueren en realiseren, druk ik me soms wat genuanceerder uit. Dat is de gedachte. De voorbeelden die u noemt, volstrekt helder. Kan niet. En als daar, als vervolgens iemand wordt geverbaliseerd, daar ook nog eens een keer agressie naar onze handhavers of naar de politie plaatsvindt, dan mag er wat mij betreft twee of drie maal worden geverbaliseerd, optellen en in de vorm van een snelrecht naar de rechtbank. Want dat kan echt helemaal niet. Daar zijn we het volstrekt over eens. Ik heb u ook gezegd dat ik heb een meerjarenvisie heb gegeven en een korte termijn aanpak. En in die korte termijn aanpak heb ik het voorbeeld genoemd van het centrum... ...waar je dingen ziet escaleren en dan eigenlijk net te laat bent. Daar is inmiddels op geacteerd om te kijken hoe kunnen we dat weer binnen zekere grenzen aanvaardbaar aanstekens openen sluiten. Los daarvan ligt er ook een meerjarig plan, een visie, om... Uh, dat hele gebied als centrum, wat een dynamisch gebied, een bruisend gebied en dergelijke moet zijn, maar waar je niet te vaak en te langdurig ernstige overlast moet hebben. Dat zijn belangen die soms knellen, daar zijn we ook mee bezig, dat is het keurmerk veilig uitgaan, dat is het horeca sanctiebeleid, dat is praten met mensen, praten met ondernemers en mensen laten samenwerken. En die twee worden steeds op elkaar afgestemd. Dus laat ik daar helder over zijn. Ik hoop dat dat antwoord wat meer duidelijkheid geeft. Um, mevrouw Rietkerk. Ja, wil ik, wil ik u toch nog een vraag stellen. Maar waarom leeft het dan bij de gemeenschap nog zo negatief? Alsof het niet zo zou zijn. Uh, wat, wat niet zou zijn? U zegt heel duidelijk hoe er geacteerd wordt. Hoe er ook een beetje snel ingegrepen wordt. Um... Nee, ik heb net gezegd dat er eigenlijk net te laat is ingegrepen. Nee, maar... En dat wij dus ook achteraf constateren dat we net achter de feiten aan hebben gelopen. En dat we nu vervolgens wel hebben gereageerd en geacteerd. En ook aan het kijken zijn hoe kunnen we in een voorkomende situatie sneller die signalen herkennen. Omdat ik dat een onplezierig effect vind. En ik, ik snap ook dat de bewoners in dat gebied wat een druk belast gebied is. Want het is een horeca concentratiegebied bijna. Eh, dat bewoners dat dan ook dat gevoel hebben en die effecten zo beschrijven. Dus dat duurt ook even voordat dat weer weg hebt in een wat normalere verhouding. Nou, het interruptie meneer de voorzitter, maar, maar ik denk dat je dat alleen maar kan bereiken door als uh, mensen bellen, om die mensen serieus te nemen en uh, niet uh, gaan zeggen van ja, het zal wel. Er zijn andere prioriteiten, He, want dat hebben mensen daar gewoon gehoord. En dat is natuurlijk niet de bedoeling, vooral als het zo escaleert dat mensen uh, of uh, jongeren daardoor de brievenbus uh, lopen te plassen en dergelijke. En uh, allerlei handelingen daar doen die je niet in het openbaar mag doen. Ja, en daar, daar uh, komen wat, uh, ja, hoe zal ik dat zeggen? Een, een aantal waarden met elkaar in strijd, lijkt het te zijn. Hè? Want er is ook een waarde waar we als handhaving en politie ook aan hechten: dat als we er niet kunnen zijn, omdat er anderen nog. ...hogere prioriteiten zijn, een prio-1-melding bijvoorbeeld... ...overlast is een prioriteit-2-melding... ...dan is de politie inmiddels getraind om te zeggen van... ...ja, wij kunnen op dit moment even niet komen... ...want er ligt een andere prioriteit... ...omdat je aan verwachtingenmanagement moet doen. Dus dat is enerzijds het, het eerlijkheidsperspectief en verheid van... ...het kan inderdaad niet, maar we komen later... ...dat strijdt dan met dat gevoel van die bewoners... ...die dat wel als topprioriteit zien, dat snap ik. Maar dat knelt en dat krijg ik niet opgelost... Ik denk ook niet dat op dit moment hier in deze begroting daar het debat over zou moeten gaan. Dat moeten we dan maar op een moment doen dat eh, jaarlijks terugkomt. Dat enerzijds eh, hier uw bevindingen en uw zienswijze worden gevraagd over het nieuwe politiejaarplan. Want dat doen we jaarlijks. En anderzijds de jaarresultaten van de politie Cannemeland en het team Zandvoort worden besproken. Dat lijkt me een beter eh, moment. Maar inhoudelijk zijn we het denk ik eens. Maar er zit een spanningsveld. In. En wat mij betreft zou dat een gezond spanningsveld moeten zijn. En het is ongezond, dus we zijn bezig om het wat gezonder te krijgen. Meneer Babitz. Ja, dank u wel, voorzitter. Uh, nou, ik, ik stel de, de, de eerlijkheid van de portefeuillehouder uh, op prijs. Uh, als ik het goed begrijp, uh, is er uh, op de korte termijn niets meer te doen dan uh, zaken als keurmerk veilig ondernemen. Uh, het praten met de mensen en het op elkaar afstemmen van uh, wat, uh, hoe, hoe de prioriteiten in elkaar zitten. Klopt dat? Nee. Wat inmiddels is gedaan is dat wij de, uh, de signalerings, de alerteringsgevoel uh, van de politie wat hebben aangescherpt. Er is een studententeam voor een gedeelte ingezet in een gedeelte van het centrum, in met name de onrustige wijken... en we hebben onze eigen afdeling handhaving daar verzwaard... in de avond- en nachturen laten aanwezig zijn. Dat kun je niet onbeperkt doen. Die capaciteit heb ik gewoon niet. Dat ik dit nu kan doen, betekent dat ik op andere fronten capaciteit weghaal... en anders met een budgetoverschrijding kom... en dan weet ik dat ik een andere discussie heb die ik niet wil hebben. Dus dat kun je korte termijn doen om te kijken hoe krijgen we het normaal... Dat zijn we nu allemaal weer wat aan het terug laten lopen om de gewenste situatie, en los daarvan loopt een lange termijn blik om het centrum, vooral in die overlast, vooral in die nachturen, te kijken van hoe kunnen we dat nog structureel verder terugkrijgen. Maar dat heeft met discussies over welk publiek wil je hier, welke bezoekers wil je hier. Dan praten we over wezenlijk andere dingen. En dat vind ik niet het podium hier op dit moment. Oké, okay, dan... Kan ik me wel uitspreken over de motie van meneer de Vries van de D66? Uh, dat mag in de tweede termijn. Ja, dank u. Want de portefeuillehouders dus nog aan het woord in de beantwoording bedoel ik, hè? Duidelijk, meneer de voorzitter. Meneer Papier. Ja, het is natuurlijk goed uh, wat we allemaal doen nu uh, dat we uh, toch uh, nu op, het op, op dat soort gebieden uh, handhaven. Wat ik uit uw woorden hoor. Maar. De grootste last hebben die is natuurlijk rond vakantietijden, Want het zijn uh, natuurlijk ook 16, 17, 18 jaar. Hè? Maar we ook vaak 14, 15 jaar. Hè? En, en, en dat zijn vakantieperiodes. Uh, en dus vakantieperiodes. hebben we nu het geluk dat het seizoen wat aan het teruglopen is. En dus gaan we nu al de maatregelen in werking zetten en bedenken. Om te kijken, kunnen we voor het volgende seizoen klaarstaan met een pakket maatregelen. Ik ga ze niet allemaal aankondigen, want ik geloof ook in verrassingen. En daar wordt intern, maar ook met de politie al over nagedacht... Om een aantal verrassingsacties neer te zetten. Want het is de kunst dat je steeds een stap voor probeert te zijn. Want je loopt per definitie als je niet oplet erachteraan. Dat is de gedachte. En ik wil best wel een keer volgend jaar in een besloten overleg u eens een keer meenemen van wat daar nou speelt. Als u dat plezierig vindt. Geen enkel probleem. Maar ik ga dat niet altijd in het openbaar debat zeggen. Men weet dat we dit proberen. Nou, En dan het effect daarna kunnen we delen. Um, ik ga verder kijken naar de reacties. Um, het CDA heeft twee punten. Uh, de eerste vraag is de interregionale inter samenwerking. En u ziet een verhoging. En die verhoging komt voor het grootste gedeelte... Uh, ...vloeit die eigenlijk voort uit onze structuur-toekomstvisie C+. U ziet en ik denk ook dat u dat in die zin heeft omarmd... dat wij proberen in de metropoolregio Amsterdam ons daar ook wat meer te laten zien... zodat je in dat hele brede kader van toerisme, elkaar versterken en dergelijke, ook kunt acteren. Nou, daar gaan gewoon ambtelijke uren in zitten. En dat is de capaciteit voor het grootste gedeelte wat hierin is weggeschreven. Het overige zijn ook ambtelijke uren... Ik ben blij dat dat niet het brandweeralarm is, want dan had ik nu weg moeten gaan. Dat zijn ook ambtelijke uren. En dat heeft te maken met dat we in de regio uh, met elkaar samenwerken op een aantal dossiers. En als ik de bestuurlijke lijnen voor de komende tien jaar zie, denk ik niet dat die samenwerking minder zal worden. Die zal eerder geïntensiveerd worden. Ik vind het overigens prima als we daar in de werkgroep begrotingen nog eens over gaan hebben. Dan de andere opmerking... ...van het CDA, gaat over de veiligheidsregio Kennemerland. Uw vraag is, is het, uh, het tekort wat daar is... ...en wat nu geprognotiseerd is vooruit mijn hoofd... ...93.000 voor uh, Zandvoort, structureel? Uh, nee, niet structureel, maar daar zit een beperking in. Nee, dat staat niet in de BRAP 2. In die zin, het is wel in die BRAP in de risicoparagraaf weggeschreven. Omdat de tijd van voorbereiding en die informatie mekaar heeft gekruist. Dus er zat een verwachting in, daarom hebben we hem ook gemeld in de risicoparagraaf. Mag, mag ik daar even een vraag stellen? Of daarover een vraag stellen? Betekent dat dus dat we dan nog een extra bedrag, be, bedrag te dek hebben? Ja. Ja, en eh, natuurlijk is dat een... Eh, we praten over stevige bedragen, maar je moet zich ook realiseren dat in een begroting en een lopende jaar komen altijd... plussen en minnen terug. Dat is het inherent aan de systematiek... waarin we als gemeentelijke organisatie zitten. Daarom heeft u ook minimaal... twee keer per jaar een bestuursrapportage... met correcties, plussen en minnen. Dat is het effect. Ik kan het niet mooier maken. De impact van de... nieuw te bouwen garage is... voor wat betreft de gemeente... helemaal doorgerekend in deze begroting. Op het moment... Dat die brandweergarage al dan niet naar de veiligheidsregio zou overgaan, wordt daar weer over gesproken. En worden de consequenties ook doorgerekend. En gaat dat natuurlijk via u. Want het is een substantieel onroerend goed met een belangrijke waarde. Dat is denk ik op dit moment het antwoord op de andere vraag die u daarover had. Um, en voor de rest plaatste u volgens mij een opmerking, en dat was, dacht ik u meneer Bluis, over uh, de, de, de vraag van regionale samenwerking in relatie tot overheidkosten en doem, daarmee om te gaan om die in de werkgroep begrotingen nog eens nader toe te lichten en de ins en outs te bespreken. Dat vind ik prima. Volgens mij heb ik daarmee de liggende vragen beantwoord. Tweede termijn. Ik inventariseer eerst even meneer Bluis. Meneer Baarwits, Dat is hem. Meneer Bluis. nee, het gaat, Dat is misschien al geweest. Het gaat over, u verwijst, ja, die op 2. Die, die najaarsnota, we hebben het er eigenlijk nog niet over gehad. Ook dat moet u dan meenemen. Want, kijk, BERAP 2 is dus nu, wordt schijnbaar achter de begroting gezet. Vroeger hadden we op 1, 2 en 3. En op 2 was eigenlijk de voorbode om de begroting nog eventueel bij te kunnen stellen. Dus het CDA stelt het wel op prijs, dat we in het vervolg... want het blijkt toch alles wat nu in BERAP 2 staat... weten we soms al in juni, heb ik al gehoord, enzovoort... dat BERAP 2 zodanig wordt neergezet... dat hij voor de begrotingsbehandeling... ...bekend is, zodat we wel degelijk... ...of bij het memoie van antwoord... ...deze dingen wel of niet mee kunnen nemen. Dat gaat nu niet over de VHK. Maar in, in die zin, in maar... zin, heeft u zich daar volgens mij... ...gisteravond ook over uitgelaten? Ja, maar we hebben er niets over besloten. Want, nee. en anders ik, ik wil dus weten wanneer nu die op 2 ...volgend jaar dan wordt besproken. September. Dat heeft de wethouder gezegd. September. Ja? Hij is nu <lacht> bij wegen van uitzondering te laat. Dat heeft hij ook toegelicht... ...in de eh, discussie gisteravond. Ja? ja. Meneer Barwitz. Ja, ik zou nog even terugkomen in tweede termijn. Dat doet GroenLinks. Uh, als ik zo uh, luisterde naar, de, naar, de, naar het uh, verhaal van de portefeuillehouder... ...met betrekking tot... Uh, uh, ja, hoe zeg je dat? Uh, handhaving... Toen noemde de portefeuillehouder uh, uh, heel, heel scherp van ja, uh, ik kan wel blijven inzetten. Maar dan zou ik over budget uh, uh, gaan en dat lijkt me nou niet de bedoeling. Dat klopt, dat is inderdaad ook niet de bedoeling. En daarvoor ben ik ook zeer voor uh, de motie van D66 die budgetneutraal is. Dus bij deze, dank u wel voorzitter. Dank u wel meneer Babits. Volgens mij is daarmee het onderdeel programma 5, 6 en 7 afgerond... In die zin, er komen waarschijnlijk nog wel stemmingen en dergelijke. Maar we gaan nu naar programma 8 en de financiële paragrafen. Maar dat doen wij pas nadat ik 10 minuten u de gelegenheid heb gegeven... uw benen te strekken, wellicht iets te drinken, et cetera. En ik schors u. Ja, dat uh, is dus de verwachte pauze. Ik verwachtte maar eigenlijk uh, iets eerder... Nou, we, zijn, we liggen aardig op schema, denk ik. Wat ons nog rest zijn de financiële paragrafen en de belastingvoorstellen. Dat zou er best wel vlot doorheen kunnen. We gaan even afwachten wat er straks... want in de financiële paragrafen gaan we dus eigenlijk kijken waar dat allemaal in uitmondt. En dan gaan we kijken naar moties die ingediend zijn. Tot die tijd tot ze gaan beginnen. Toch maar even muziekje, Pascal. It was awesome, but we lost it It's not possible for me not to cure And now we're standing in the rain But nothing's ever gonna change until you hear My dear be clear. Oh, I'm not coming back. You're taking seven Ik heropen de vergadering en kreeg in de pauze een vraag: in ieder geval nog van. Meneer Bluis, die krijgt zo het woord. En toen ik wegliep, dacht ik bij mezelf: Ik heb u een toezegging gedaan. Uh, met een diepgang die waarschijnlijk niet kan. Uh, <laughs> dat wel, nee. Ik, ik heb daar later nog eens over lopen nadenken. om in beslotenheid uh, uh, op het gebied van veiligheid u diepgaand te informeren. Ik, heb, ik, heb, ik, ik deel gewoon even met u dat. Uit van mijn functie kan ik verregaande informatie krijgen op veel terreinen. Maar die is voornamelijk gerelateerd aan de functie. Die kan ik ook niet delen. Uh, en ik denk, maar daar wil ik nog even over nadenken. Laat ik de toezegging herformuleren. Dat een groot aantal van de acties kunnen ook in het openbaar debat wel benoemd worden. Maar het is vooral de timing en de datum dus en het tijdstip wat relevant is. Dus ik vermoed dat wij rond de jaarrekening en het ophalen van wensen... ...daar ook daar wel wat ruimte voor kunnen krijgen. En mocht dat voor u niet voldoende zijn, dan ga ik kijken of dat nog wat verdiept zou kunnen worden. Dus excuses dat ik iets te enthousiast was, maar die toezegging blijft gestand met deze beperking. Ja, meneer de voorzitter, misschien is het gehandig om uh, na de zomer dat uh, te gaan doen. Want dan weet u ook, heeft het geholpen, die acties, uh, die plotselinge acties of die... Uh... Dat kan, maar wij gaan in april, mei sowieso met de teamchef en de portefeuille erom tafel. Dus dan heeft u het eerste moment. Meneer Bluis, u wilde nog een vraag stellen over het vorige programma. Ja, dat betreft de brandweer. En het staat ergens achterin bij de investeringen op pagina... Sorry... Uh, pagina 166, daar staat ontwikkeling, huisvesting, brandweer. Daar staat een bedrag opgenomen voor 2011 van 35.700 euro. En mijn vraag was inderdaad of dat bedrag uh, daar wel hoort of dat het al voorzien is. En uw antwoord was dat u dat ook niet wist. En u hebt mij toegezegd dat indien het bedrag echt niet nodig is, dat het alsnog kan vervallen of eventueel doorgeschoven dient te worden. En we zo op die wijze dus misschien nog een extra. Besparingen hebben gevonden. En wanneer Voor meneer, meneer, dat goed? Meneer, heb ik dat u toegezegd? Uh, vijf minuten geleden. Dat klopt. Dank u wel, meneer Bluis. Ja, dat kan ook. Ja. Volgens mij zijn we daarmee aangekomen aan programma 8 en volgende, dus het restant gedeelte. Niet restant omdat het niet belangrijk is, maar het resterende. Ik inventariseer in eerste termijn. Wie wil het woord? Uh, meneer Bouwberg Wilson, meneer Bluis. Als meneer Babbits aansluit, heb ik de drie B's, maar dat is niet zo, denk ik. Mevrouw Geurenson. Ja. Hey, uh, drie personen. Mevrouw Geurenson, ik ben nog niet met u begonnen. U bent aan het zoeken. Dan ga ik. U heeft het. Goed. Aan u het woord. Dank u wel, voorzitter. Um... Paragraaf 8 en verder. Het gaat eigenlijk over. Het um, CDA heeft al een voorzet gegeven door een aantal vormen van dekking te gaan zoeken. Um, in dat kader hebben we ook nog. Um, na de commissievergadering nog vragen ook gesteld. is er ook een antwoord op gekomen. Het gaat over twee voorzieningen. Dat is de voorziening woningonttrekking. en de voorziening, voorziening noodschool LDC. Um, binnen de voorziening woningonttrekking wordt dus antwoord eigenlijk gegeven. Um, omdat die bedragen voor de gemeente Zandvoort minimaal zijn... zal gekeken worden of de huisvestingsverordening... zodanig kan worden aangepast dat de middelen kunnen vrijvallen. Um, dat betreft een bedrag van zeg maar 19.000 euro. Uh, de vraag is of het uh, mogelijk is om uh, de toezegging te krijgen... dat de huisvestingsverordening wordt aangepast... zodat de middelen bij deze begroting al kunnen vrijvallen. Um, met betrekking tot de voorziening noodschool LDC... Die um, staat eigenlijk op een waarde van ongeveer 43.000 euro. En eigenlijk wat je op een gegeven moment ziet... er gaat zeg maar 22.000 ruim in en 22.000 ruim uit. Dat gaat Voor de aankomende jaren gaat dat zo op deze manier verder. Um, als antwoord is ook gezegd van... ja, die is ingesteld voor de exploitatiekosten van de noodschool LDC... en wordt gevoed door de bijdragen van de gebruikers. Deze voorziening zal te tijd worden opgeheven... Mijn vraag is van, kan deze nu al worden opgegeven, Gelet op het feit dat aankomend jaar er toch waarschijnlijk niets in uh, gestort zal gaan worden. Aangezien de scholen dan in hun eigen gebouw zitten. Dan even terugkomend nog op de, uh, de BERAP. En dan niet zozeer om de BERAP nu te gaan uh, bespreken. Maar in memorie van antwoord... Is wel namelijk aangegeven, is eigenlijk in het verlengde van de vraag uh, die ik net stelde over de VRK. Over zeg maar de ton die uh, wel als risico was opgenomen, maar die we nu toch moeten nog, nog moeten gaan dekken. Wordt er ook gesproken over paswerk. En daar wordt ook gesproken van een bedrag van meer dan uh, 100.000 gulden. Wordt bijgezegd zou... Euro's, ja. ja. <laughs> Dat is dus iets meer. Maar, um, het blijft er 100.000 ja, het blijft 100.000. maar toch maar euro's, dat is dan toch iets meer dan in guldens. Maar um, het staat ook bij, omdat het echt niet helder is om welk bedrag het precies gaat, wordt dat tekort als risico ook benoemd. Is er verwachting dat nu ook op korte termijn het risico als echt um, tekort wordt ingeboekt? Met andere woorden, moeten we dit ook nu nog gaan dekken, deze periode? Dat waren de vragen, dank u wel. Dank u wel, mevrouw Berenson. Meneer Bluijs. Ja, dank u wel. Programma 8. Ik zal eerst nog wat, nog wat algemeenheden... Op pagina 79, cultuur van de organisatie. Daar wordt gezegd dat er een, een, nou, een extreem impuls moet krijgen. Daarnaast is de constatering gedaan dat de rolverdeling tussen de, de politieke top... en de ambtelijke organisatie kan worden geoptimaliseerd. Daar, daar bedoelt u dus, denk ik mee, dat er meer begrip voor elkaar zal moeten komen... en... Ik denk dat het moment van dat we spreken over die, in die werkgroep bezuinigingen, dat het denk ik, het moment is om daar wat aan te doen. Hè? Deelt het college die visie en hoe gaat het college dat dan invullen? Um, nou, we zijn heel blij met het organogram, want dat is het organogram wat wij voor ogen hadden in 1994. Ik wil toch nog een keer gezegd hebben dat dat vastgelegd wordt. Dat is uh, van ernaast, A naar B of andersom. Ik weet het niet. Maar, uh... oh, niet <laughs> Meneer Bluys, ja, ja. u heeft het woord. Ja, pagina 85. Dat gaat over de, dat, de productbegroting. Uh, en dat, dat, dat is afgeschaft. En dat wordt gesteld van uh, de toegevoegde informatie. Komt vervolgens wordt het in bijlagen bij de programbegroting. Komt dat erbij. Nou, daar daar wil ik, willen wij toch nog wat, wat kwaliteitsslagen in maken, dat, welke informatie dat dan dient te zijn. Want wij, bij ons constateren we toch dat als je zo'n begroting hebt gelezen en je zou wat meer diepgaande dingen willen begrijpen, ga je dus vragen stellen. Dat wordt niet altijd, altijd op prijs gesteld, want dan stellen we weer te veel vragen. Maar hoe duidelijker deze begroting is hoe makkelijker wij ook het dingen kunnen, zelf kunnen vinden... en dus niet die vragen hoeven te stellen. Ik zal u een voorbeeld geven. Bijvoorbeeld elke keer de discussies over de rioolreinigingsrechten... of dat wel of niet kostendekkend is, enzovoort. Als je dan kijkt in die pagina's... de totale overzicht, baten en lasten wat begint bij 137... kan je dat dus niet terugvinden. En feitelijk zouden die programma's ook zodanig moeten zijn... dat je dat gewoon kan lezen. Kan lezen, kijk, daar is een tekort... En dat is zo. Nu zijn die getallen door allerlei verbijzonderingen... toch zitten ze anders in elkaar. Dus er zal toch eens moeten worden gekeken... of die programma's wat dat betreft... Ja, toch op een andere manier misschien samengesteld zouden moeten worden. Zodat je wel die getallen gewoon kan lezen zoals ze zijn. En soms een korte toelichting op een, een wijziging. Zoals bijvoorbeeld de heer De Rode dus aangaf... Bijvoorbeeld over dat van intergemeentelijke samenwerking. Want dat kan je eigenlijk feitelijk nergens lezen. In feite is het een vorm... He, van 21.000 naar 48.000. Maar het feit, u legt uit, ja, dat is als gevolg van feitelijk nieuw beleid. Want we gaan samenwerken met Amsterdam en dat, dat betekent dat. Nou, dat soort relaties zullen wat meer in de begroting gebracht moeten worden. En dan krijgen we een beter geheel. En dan is er dus ook geen behoefte, zoals dat bij ons nog steeds is, om zo'n productbegroting te gaan lezen. Die er trouwens nu niet meer is, want we kunnen het niet meer lezen. Dus dat wil ik toch nog meegeven, misschien ook voor, voor de werkgroep, om dat uh, verder... Op te pakken. Nou, als je kijkt naar het investeringsprogramma ten, in het kader van bezuinigingen, ik denk, kijkend naar het hele investeringsprogramma, dat daar best nog getemporiseerd in zou kunnen worden. En dat daar dus ook geld te vinden is door te temporiseren. We kunnen nu eenmaal nu niet alles meer uitvoeren, dus we gaan bepaalde dingen temporiseren, wat schuiven, naar achteren brengen en dan krijg je ook weer wat lucht. Ik denk dat dat moet, als je, je moet herbezinnen. Op je kosten. Bijvoorbeeld de servers, die staan elk jaar netjes geraamd voor 41.000 euro. 41 nou wie weet, kun je zeggen van: dit jaar schaffen we geen nieuwe servers aan, want we kunnen het best nodig een jaartje lang mee doen. Nou, Ik weet niet of dat, dat is denk ik niet aan de werkgroep om dat te gaan zeggen, maar ik verwacht eigenlijk wel dat er, dat er misschien vanuit de organisatie. Dan een opdracht vanuit het college, CQ van deze Raad komt. Jongens, kijk eens wat temporisering van een aantal zaken kan betekenen voor de bezuinigingen. Dat zou ik graag nog dan mee willen geven. Ik weet niet of het in dat document staat. Wat er is ten aanzien van de bezuinigingen. Maar wij zouden dat graag mee willen geven. En of u daar misschien nog een antwoordje op hebt. De ontwikkeling van de rente, pagina 96. Ja, die begint toch wel. Zorgen te baren. Ja, want we gaan naar die uh, 144 procent. Volgens mij gaan we straks over naar nog hogere cijfers. Dus we moeten ons afvragen hoe kunnen we dat bedrag beïnvloeden. Ja, dat, dat, nou, dat kom je op, bijvoorbeeld op te nou, Op die wijze moet je ook naar bezuinigingen gaan kijken. Niet dus alleen, wij kunnen niet alleen maar bezuinigen van ja, maar dat beleidstaartje gaan we anders inrichten. Je zal ook de grote lijnen moeten doorkruisen en zeggen van, hé, hey, wat gebeurt er met die rente? Wat gebeurt er met het investeringsniveau? Tot hoever kunnen we gaan? Nou, we kunnen tot zover gaan. Dat betekent dus dat we moeten temporiseren. Nou, ook dat zouden we graag, dat hij dat goed onder ogen ziet en meeneemt in het hele verhaal. Ik zal kijken of ik nog wat kan... Vinden, ik ben een beetje druk met andere dingen, dus ik heb niet tijd om alles 100% meteen voor te bereiden. Maar ik laat het in eerste termijn hierbij. Het, oh, Het abonnement. Sorry, foutje, dank u wel, meneer voorzitter. Um, wij hebben een abonnement gemaakt om uh, te komen tot een sluitende begroting. En ik, ik zal hem uh, de, de overwegingen eerst voorlezen en daarna wat wij voorstellen. Overwegende dat na het ontvangen van het memorie van antwoord. ...maar met daarin opgenomen de berap 2010-2 de begroting 2011 een tekort heeft van 325.355 euro. Er voor de jaren 2012 tot en met 14 er een extra dekkingsplan plannen zijn verwoord. Ten einde een gezonde financiële positie van de gemeente Zandvoort te bereiken, CQ in stand houden... ...is een reëel sluitende begroting en voorwaarden en een positief meerjarigzaalder wenselijk. Onder een reëel sluitende begroting wordt verstaan een begroting die sluitend is... zonder extra onttrekkingen aan de reserves naast de reguliere en beleidsmatige onttrekkingen. Onder een positief saldo meerjarenraming wordt verstaan... de vier saldies van de jaarschijven in die meerjarige begroting... bij elkaar opgeteld met minimaal een positief saldo af te sluiten. Stelt voor, geen middelen aan de algemene reserves te onttrekken om de begroting dekkend te maken een bedrag van 326.000 te besparen door de volgende aanpassingen. En daar hebben wij natuurlijk aan gewerkt. Nou, dan komt het Centrum Jeugd en Gezin... wat eigenlijk ook van de VVD ook kwam, die 25.000 naar voren. Het lokaal gezondheidsbeleid tekorten met 50%. Maar ik hoor me, misschien kan de wethouder daar antwoord op geven... dat we dat misschien zelfs naar 30.000 euro kunnen opvoeren... omdat ik begrijp dat er misschien ruimte in de begroting is. Het restbedrag... ...te gebruiken als dekkingsmiddel voor 63.000 euro. Die intergemeentelijke samenwerking die gaan we schrappen... ...omdat we daar een antwoord hebben gehad van de voorzitter... op ...dat we dat dus niet kunnen schrappen. Daarnaast komen er dus nu nog wat dingen bij. Nou, per sal, er komt daar een bedrag uit... ...en dan blijft er dus een overige taakstelling nog te nemen over. Nou, wij stellen dus voor het college op te dragen... ...de besparing bij onderdelen, genoemd onder de overige taakstellingen... ...te, be te bepalen... En dan bij de BERAP, dat is anders dan dat nu staat... bij de BERAP 1, met de nodige begrotingswijzigingen te komen... om alsnog te voldoen aan die taakstelling. Wij geven nog in een tussending aan... van jongens, waar kunnen we dan op letten? Maar oké, okay, efficiënte handhaven, besparen op straatreiniging... grof vuilregelen, maken... Uh, een brede school, dat, dat schrappen we eruit... want daar hebben we nu uitgevoerd over gediscussieerd. Kijken naar je projectorganisatie... Meer outsourcen en 100% ter laste brengen van de projecten. Meer opbrengst is was voor ons nog steeds een item. En dan die algehele organisatie door middel van automatiseren. Nou, dat is eigenlijk de taak van de werkgroep. Dus wij denken, dat moeten we er maar uithalen, want dan kun je nog 100 punten bij halen. Maar het gaat er dus om, we denken dat we met elkaar een aantal punten hebben gevonden. Die zullen we dus nu even moeten totaliseren aan het eind. Dan blijft er een bepaalde taakstelling over... Nou, en dan dit vervolgens daarin zetten. En dan dit abonnement wilden wij dan in stemming brengen. Zodat we dan toch uh, uiteindelijk met een sluitende begroting kunnen afsluiten. Voorzitter, ik, bij dank de interruptie van meneer, meneer Bluis. Uh, ja, die, uh, die taakstelling die u dan noemt, die is dan wederom dan niet ingevuld. Want we weten niet wat dat gaat worden. Het is nog een nader in te vullen bedrag, zeker om te buigen. Dan denk ik, ja, dan is het nog geen sluitende begroting. De raad heeft vastgesteld dat, dat er een werkgroep komt en dat de werkgroep werkt aan om dat in te vullen. En dat geldt voor de jaarschrijving 2011, 12, 13 en 2014. En nu vullen we het bedrag voor 2011 ook in. En als de raad dat heeft besloten, is dat de opdracht die de raad aan zichzelf en aan het college geeft. Dus op dat moment is het gewoon beleid en beleid verwoord je ...in getallen en uiteindelijk komt er dan een eindgetal uit... ...en die is, dat is dus niet meer negatief. Dus ik denk dat we rechtmatig dat uh, vaststellen zo. Ja, voorzitter. Uh, ik vind dat uh, meneer Bluis een de voorschotje op die... Uh, ...op die ombuigingswerkgroep... ...en... Uh... Er zijn meerdere uh, verhalen hier geweest die zeggen, ja laten we hier nou niet over praten, want we gaan dat in die ombuigingswerkgroep tot stand brengen. En nu komen er amendementen en moties, waardoor u zelf al vastpint, waardoor u zelf al zegt van we willen die richting op. En dan is de discussie in de werkgroep niet meer open, zuiver en transparant. Want u heeft hier al een standpunt ingenomen en ik ga zo meteen, kom ik bij het eind van deze avond, kom ik daar nog even op terug. Ik vind het dus niet verstandig. Meneer Demmers, we wel nuttig, maar lijn. niet verstandig. We zitten helemaal op één lijn. Dank u wel. Uh, mag dat in de tweede termijn, meneer Bluis. Onthoudt u het of zal ik u helpen? Goed. Reactie. Goed. Uh, meneer baber Wilson, Dank u, voorzitter. Ik kom terug op de algemene beschouwingen... waarbij ik met name in wil gaan op hetgeen de VVD naar voren heeft gebracht. Dat betrof een imaginaire meneer Paap die nogal geplaagd werd door de maatschappelijke omstandigheden waarin hij verkeerde. En ik denk, hoe imaginair meneer Pape ook mogen zijn, er zullen ongetwijfeld mensen zijn die in die omstandigheden verkeren. En daar heb je dan ook maar inderdaad rekening mee te houden, wij ondersteunen de VVD erin. Maar, maar, op het moment dat je ziet welke massieve taakstellingen er op de gemeente afkomen... En je ook nog ziet dat daar, we gaan daar binnenkort over praten, eh, VLK komt nog om de hoek. Eh, we hebben de, de consequenties van de WWB, de WSB, de Wajong, al, op WMA, WMO, jeugdzorg. Eh, Ouderenzorg zit, zit er ook nog aan te komen. Eh, als je daarnaast kijkt naar onze rentelast die we in de gemeente hebben, 5, zoveel miljoen. Eh, dan, eh, en daar ook nog op betrekt wat wij, eh, wat wij gisteren in onze eigen... Uh, algemene beschouwingen hebben aangevoerd waar het betreft de, de tekorten in de komende jaren zoals u die, die ook heeft kunnen zien in de brief vanuit het college van 3 november dan betekent dat dat we zo'n massieve taakstelling krijgen voor de werkgroep ombuigingen dat wij uh, van mening zijn dat je uh, er goed aan zou doen om niet op één paard te wedden en dus niet te, te menen dat de werkgroep ombuigingen een soort haalbaar olie is voor onze begrotingsmoeilijkheden die we hebben. En daarom denken wij, anders dan de VVD, maar we willen die toch gewoon heel duidelijk hier op tafel leggen, dat je ook moet kijken naar de inkomstenkant. Niet omdat wij het zo leuk vinden om de lasten voor onze burgers te, uh, te verhogen, maar wel omdat wij menen, zoals ook betoogd, dat op het moment dat je een voorzieningenniveau wil in stand houden en je wilt niet met bezuinigingen daaraan knabbelen, ja, dan zul je wat moeten. Want met minder geld zelf uitgeven. Het is gezegd, kun je, dat, kun, dat, dat kan dus niet. En dat betekent dat je aan de ene kant... inderdaad heel serieus moet kijken... waar je, uh, waar je ruimte kunt vinden... en hoe je door wellicht een andere mentaliteit uh, uh, erop na te houden... waar het betreft de wijze waarop je met, je met je organisatie... met de wijze waarop je met je outillage omgaat... met je, met je middelen... Uh, zul je ook daarnaast een begin moeten maken met een uh, ander inkomstenniveau. En dat betekent... Uh, naarmate je dat langer voor je uitschuift... we hebben dat bij de vorige programmdiscussie in 2009 hebben we dat gezien... Uh, waar het uitstellen van de macronorm op neerkomt. Daar hadden we toen over bedragen, als ik me goed herinner, van 4,5 ton. Je ziet dus hoe cumulatief dit effect is... op het moment dat je dat voor je uit blijft duwen. Gisteravond is er gesproken over... 3% verhogen van de rioolheffing, ja of nee. Er is toen gepleit, laten we dat niet doen. Laten we dat handhaven op 1,75, zijn dat inflatiepercentage. Wij zijn van mening, begin daar nu wel mee. Kijk in je werkgroep, ombuigingen, wat daarvan nodig is. Op het moment dat het onnodig blijkt, kun je altijd terug. Maar op het moment dat je, het, moment dat je het blijkt nodig te hebben, nodig hebt, is het te weinig. En voorzitter, dat is hetgeen wat wij uh, bepleiten en dat doen wij dan ook in een motie. Uh, alternatieve dekking. Nou, heeft de heer Bluis net een motie uh, voorgelezen. Een amendement. Pardon, een amendement voorgelezen. En wij denken dat wij daar moeiteloos bij kunnen aansluiten. Omdat er heel veel uit de overwegingen uh, ver, verwantschappelijk is. Uh, we laten hem even boven de, uh, boven de beraadslagingen hangen al nagelang het verloop wat de, de, de stemming over het amendement van het CDA heeft. Ik wil even ingaan op hetgeen wat de heer Demmers zei ten aanzien van... ja, maar op het moment dat u dat aan de werkgroep overlaat, het CDA... dan heeft u nog steeds geen sluitende begroting. En ik denk dat de heer Demmers daar gelijk in heeft... En eh, dat zouden we misschien kunnen doen door het tekort over 2011, voor zover we dat nu weten. We moeten voor 15 november een aansluitende begroting indienen bij de provincie. Eh, om dat tijdelijk te dekken uit de algemene reserve. En vervolgens eh, in het in, in eerste kwartaal van 2011 voorstellen te doen. Eh, zodat deze eh, kunnen worden opgeheven. Eh, idealiter zouden wij het vinden... Uh, ...dat de Raad uh, ter dekking van dat tekort uh, nog, om dat in 2011 te kunnen laten ingaan... Uh, uh, ...vraagt uh, aan het college om voorstellen te doen... ...zodat deze in de Raad van 14 december kunnen worden behandeld. En dat is eigenlijk ook hetgeen wat het CDA, dacht ik, uh, voor voorstelde. Maar goed, hoe we dat in elkaar kunnen schuiven zullen we zien. Uh, in ieder geval is de lijn van de gedachte naar, ik hoop, helder. Dank u voorzitter. Dank u wel, meneer Baber-Golson. Meneer Stammers. Voorzitter, ik stak mijn vinger op omdat ik een interruptie had, maar dat is inmiddels al zo lang geleden dat het zijn effect niet zal hebben. Dus hij gaat niet door. Dank u wel. Akkoord. Eerste termijn verder niemand meer. Ik kijk rond. Uh, wie wenst van de portefeuillehouders als eerste het woord? Wethouder Sandberg. Ik zou even vijf minuten willen schorsen voorwege een antwoord over voorzieningen. U wilt schorsen? Ja. Dat betekent dat we vijf minuten schorsen. Ja, vijf minuten schorsen. De wethouder moet natuurlijk eventjes zijn, zijn antwoord klaarmaken, denk ik, Don. Ja, we hebben nu een amendement en een motie. Hè? Een amendement van het CDA? Ja, en een, een motie van OPZ, maar die blijft nog even boven ja, de hoofd. Die houdt nog eventjes uh, inpandig. De CDA wil dus een, een, een voorschotje... Op datgene wat... Uh uh, de werkgroep ombuigingen gaat doen. Ja. Die wil alvast nou, een hij, paar uh, uh, uh, Jan zegt terecht, ja, die begroting die moet sluitend zijn. Ja, ja over, over 2011. 11, ja. Ja. ja. Dus die moet er nu in elkaar gestoken worden. Dat moet, dat moet kloppen. Dat... Want anders krijg je er ook nog problemen met de provincie namelijk. Ja, ja, ja nee, dat wordt niet geaccepteerd. Nee. nee. nee. Nou ja. Uh, opvallend vond ik dus wel dat uh, de oudere partij dus pleit voor lastenverhoging voor de wel, Ja, daar komt het eigenlijk op neer. Ja, en ja, zegt, ja, de, ja de, de, er zit iets in. Het is meer een waarschuwing. Van denk erom: als het blijkt dat we het geld straks toch nodig hebben, dan hebben we een groter bedrag nodig dan dat, dat we, we nu denken. Geleidelijk. Ja, ja daar zit wat in. Ja, het is voor alle twee iets wat te zeggen, natuurlijk, dom, denk ik. Ja, ja het, het, het, het is in ieder geval zo dat, dat we in ieder geval wat betreft die, die bezuinigingen van het Rijk toch minder bezuinigd worden, eigenlijk, of gekort worden, dan in eerste instantie gedacht was. He? Ja, ja, ja. Nou, ik, ik vind de hele teneur eigenlijk nog wel meevallen. Het, het, als ik nou zo helemaal dat samenvat, is het. We kan, kunnen in Zandvoort nog steeds blijven doen wat we deden. Ja, uh, nou, niet gewoon, helemaal. Meer. Nou, grotendeels. Een nieuw uh, beleid is geen geld voor. Nee, nee, nee. Oké, okay, maar van wat we deden, de voorzieningen, uh, ja, die blijven nog niet. Die blijven stand, bovenstand, ja. Uh, zonder dat uh, daarvoor de, bij de burgers aangeklopt wordt voor een extra bijdrage. Ja, ja, ja. Uh, daar komt ja, gelukkig uit. maar, want dat, dat is ook uh, van, van het college... Uh, is het opgedragen door de coalitiepartijen? Ja, ja om dat zo te ja, doen. Ja, ja. Ja, VVD heeft dat ook heel duidelijk ja, toen. CDA ook. Gegeven. CDA ook. Dus uh, nou ja, ze willen daar nu nog even vijf minuten over praten. Nou ja, ik denk dat, uh, dat Tonus het antwoord uh, moet uh, formuleren. En uh, een klein beetje overleg is. Tot die tijd gaan we nog even naar een beetje muziek luisteren, denk ik, Pascal. Dankjewel. De vergadering is heropend. Portefeuillehouder Sandberg heeft het woord. Dank u wel, meneer de voorzitter. Ik begin gelijk eigenlijk met het punt waarvoor ik schorsing heb aangevraagd. En dat heeft te maken met de voorziening woningonttrekking. Het antwoord wat is gegeven is niet geverifieerd. Dus ik kan u niet een advies dienen van of dat juist is, ja of nee. Ik wil daarom het volgende voorstel aan u doen, uh, dat ik dit ga uitzoeken en uh, op de raadsvergadering van 14 december erop terugkom. Dus ik hoop dat u daarmee akkoord gaat, uh, want het antwoord wat is gegeven is uh, dat er gekeken kan worden of de huisvestingsverordening zodanig kan worden aangepast dat die voorziening kan worden vrijgevalt. Ik durf daar geen toezeggingen voor te doen op dit ogenblik, ja of de nee, of het uh, akkoord is. Dat is vandaar dat ik u uh, tijd wil vragen om die 19.460 euro... om daar op 14 december op terug te komen. Korte vraag erover. Zou dat wel dan betekenen dat op het moment dat u daar op 14 december met een antwoord komt... en dat het wel zou kunnen, dat we hem alsnog als begrotingswijziging kunnen indienen? Of? Volgens mij wel. Hè? Krijg ik een begrotingswijziging in? u in 1 uh, terug? Dan komt die beer op terug. Ja. Dan de voor... En het kan ook een beer op 0,3 zijn, maar dan wordt die in uh, 3 januari. Ja. De, voorziening, de, nood... de voorziening noodschool LDC, de komt mijn collega.